Ik wil iedereen in harte welkom heten en ik in mij vandaag in storten op een belangrijke zaak. Een belangrijk onderwerp, namelijk het verstevigen van onze harten. Het is jullie kennelijk allemaal niet ontgaan dat er een mooie, geweldige sfeer heerst hier in de moskee, aanwezig is in deze moskee, maar ook in andere moskeeën. En het is belangrijk om die sfeer vast te houden. Een sfeer van godsvrucht, een sfeer van geloof, een sfeer van broederschap, een sfeer die bemoedigend werkt op de gemoederen van de mensen... Waardoor zij zich aangesterkt voelen in hun geloof. Een sfeer die natuurlijk het gevolg is van het reciteren van de Koran dat plaatsvindt in de moskeeën. Een sfeer die het gevolg is van de grote schare mensen die op de moskeeën afkomen. Een sfeer die natuurlijk het gevolg is van deze sterke band die wij met elkaar hebben. Een band die gebaseerd is op de islam. Een band die gebaseerd is op het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Maar tot onze grote spijt, en dat moeten wij gewoon toegeven... telkens als deze maand voorbij is, dan moeten wij ook afscheid nemen van deze sfeer. Dan moeten wij ook afscheid nemen van vele broeders en zusters. Dan moeten wij afscheid nemen van vele mooie gezichten. En dat doet ons pijn, stuit tegen onze borst, dat vinden wij niet fijn... En dan willen wij gezamenlijk, zoals wij hier zitten, gezamenlijk willen wij het probleem aan de kaak stellen. En willen wij kijken wat kunnen wij doen om dat te veranderen. En ik wil ook dat jullie meedenken. Want ik wil na de lezing, wil ik ook jullie in de gelegenheid stellen om iets daarover te zeggen. Wat vinden jullie daarvan? En wat kunnen wij doen gezamenlijk om dit probleem aan te pakken? Beste mensen, als we kijken in deze maand. En hoe de moskeeën overlopen van de mensen. Vol zitten met de mensen. Mensen die niet alleen bereid zijn om de verplichte gebeden te verrichten, maar ook de aanbevolen gebeden. Dat zegt wel wat over deze maand. Maar dat is ook logisch, want in deze maand worden de shayateen vastgeketend. Is deze maand voorbij, dan worden ze weer losgelaten. En dan zie je dat de mensen weer ontsporen. Mensen zoals ik zei, die voorheen geloof in hun harten hadden. Mensen die zich aangesterkt voelden. In hun geloof, diezelfde mensen vervallen weer in hun oude levensstijl. Een levensstijl van zondigen. Een levensstijl van oorlog verklaren aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moeten wij vanaf, beste mensen. En als iemand vraagt, hoe doen wij dat? Hoe kunnen wij dat doen? Er is een sleutelwoord, wat wij allemaal moeten leren kennen. Willen wij werkelijk de weg bewandelen tot het paradijs? en deze ook blijven bewandelen... tot de laatste adem die wij uitblazen... dan is het belangrijk om kennis te maken... met het woord al istiqam. al istiqam. Toen een metgezel naar de profeet Vrede zij met hem kwam... en hij zei tegen hem... en zie hoe geïnteresseerd de metgezellen waren in de islam. Zij wilden weten... wat de definitie is van de islam. Wat is precies islam? Ik kan je garanderen als ik jullie nu zou vragen... wat houdt islam in dat ik verschillende antwoorden zal krijgen. Uiteenlopende antwoorden. En dan zullen we heel weinig het juiste antwoord geven. Heel weinig zullen het juiste antwoord geven. Deze man kwam naar de profeet. En hij stelde de profeet de vraag... Vertel mij, wat is de islam? En hij wilde een antwoord dat beknopt is. Alomvattend is. Waarna de profeet tegen hem zei... Zeg, ik geloof in Allah... Ik geloof in Allah en wees vervolgens standvastig. En dat is listijkama. Je dient standvastig te zijn wat betreft het verrichten van het gebed. Niet alleen in de maand Ramadan. Niet alleen in deze gezegende maand. Maar mensen, ons is de plicht opgelegd om Allah subhanahu wa ta'ala altijd te aanbidden. Altijd. Allah subhanahu wa ta'ala richt de woorden tot zijn profeet richt het woord tot zijn profeet en zegt tegen hem hij die verkozen is boven de rest, hij die de laatste boodschap is toegekomen tegen hem zegt hij Wa yaqeen. oftewel aanbid jouw heer totdat jij door de dood wordt getroffen aanbid jouw heer totdat de dood jou treft dan pas mag je stoppen als dat geldt voor onze profeet wiens zonden hem vergeven zijn al zijn zonden zijn hem vergeven laat staan wij beste mensen het is belangrijk om te weten dat wij standvastig dienen te zijn in het nakomen van het gebed standvastig in het uitgeven van zakat standvastig in het nakomen van de plichten van Allah subhanahu wa ta'ala en het nakomen van de plichten van anderen standvastig dat is de sleutelwoord beste mensen beste mensen hoe kan het zijn dat deze ledematen van ons die zich in deze maand ten dienste stellen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat diezelfde ledemaat na de maand Ramadan. diezelfde ledemaat zich inzetten. Voor wat? Zich inzetten voor de meest verschrikkelijke zaken. Zaken die Allah subhanahu wa ta'ala boos maken. Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat deze tong van ons. deze tong die nu bezig is met het reciteren van de Koran. Het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Het verkondigen van het goede. Hoe kan het zijn dat diezelfde tong, beste mensen Nadat deze maand is verstreken Nadat deze maand voorbij is Dat diezelfde tong zich bezig gaat houden met het lasteren van anderen Slecht praten over anderen Wat te denken van liegen, beste mensen Liegen, een eigenschap van vele moslims vandaag de dag En het hoort niet, want de profeet geeft te kennen Dat het liegen een eigenschap is van een hypocriet En niet van een moslim Liegen, beste mensen, een ziekte van deze omma. En de leugens die blijven zich opstapelen, zoals jullie weten, totdat de persoon geregistreerd staat bij zijn Heer als een leugenaar. Daar staat bij Allah subhanahu wa taala Fulan, de zoon van Fulan, die, de zoon van die, is een leugenaar, een leugenaar. Hoe kan het zijn dat deze tongen die nu bezig zijn met het reciteren van de Koran daarna zich bezig gaan houden met het liegen over mensen, het roddelen over mensen, het verkondigen van het slechte beste mensen? Hoe kan het zijn dat deze ogen van ons die nu alleen maar gericht zijn op de predikers en de lezers. Alleen maar gericht zijn op het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Die voortdurend lezen in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Die alleen maar de muren van de moskee kennen op dit moment. Hoe kan het zijn dat nadat Ramadan voorbij is. Dat na het verstrijken van deze maand. Diezelfde ogen naar de meest verschrikkelijke zaken kijken. Diezelfde ogen. Die zijn alleen maar zoekende naar bloot naar naakt naar dingen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden hoe kan dat beste mensen hoe kan het zijn dat diezelfde mensen die nu op het gebed afkomen diezelfde mensen zodra de maand ramadan voorbij is dan verlaten zij het gebed het is jullie allemaal bekend iedereen heeft het mogen bezichtigen hoe leeg de moskeeën zijn op de dag van leed en dan heb ik het niet over het gebed van leed maar kom met salat al dohr dan loop je binnen Jij gaat naar de moskee. Degene die goedheid in zijn hart heeft. Die gaat naar de moskee in de hoop. Dat hij die sfeer weer mag proeven. Die prachtige sfeer van de maand Ramadan. En dan loopt, hij de, dan loopt hij de moskee binnen. En wat komt hij tegen tot zijn grote verbazing. De moskee is veranderd in een spookhuis. De moskee is verlaten. Er is niemand die komt opdraven voor het gebed. Hoe kan dat beste mensen? En het gebeurt allemaal binnen één dag. Vandaag krijgen de mensen te horen dat morgen eet is. En zij denken dat zij ontlast zijn van alle verplichting. Kijk hoe scheef die gedachtegang is van de mensen. Ongelooflijk. Als Allah zegt tegen zijn profeet. Wa hatta ya Gelet op deze woorden. Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam. Verzwakt de nood in het aanbidden van zijn heer. Als we kijken naar de toestand van de profeet in deze grootste maand in deze prachtige maand wat zeggen wij hij was voortdurend bezig met het aanbidden van zijn heer en naarmate de dagen verstreken dan nam zijn aanbidding toe het werd alleen maar meer en meer en als de laatste tien nachten aanbraken wat deed hij sallallahu alayhi wasallam. dan trok hij zich helemaal terug in de moskee om li'tikaf te verrichten om zich te concentreren op het aanbidden van zijn heer want hij wist er is maar één zaak die jou kan baten Eén zaak die jou kan bijstaan in de donkerte van het graf. En dat is namelijk jouw aanbidding. Als je in je graf ligt, dan heeft jouw komaf geen betekenis meer. Dan heeft jouw functie, een functie die jij in dit wereldse leven hebt mogen bekleden. Doet er ook niet meer toe. En er is maar één zaak die jou kan helpen. En dat is het aanbidden van je Heer. Hoe kan het zijn beste mensen dat na deze maand iedereen weer in die zee van zonde een duik neemt om er weer niet uit te komen totdat de volgende ramadan aanbreekt het leven van onze moslims als wij daar een grafiek van mogen tekenen grafiek dan zien wij alleen maar dalen en af en toe kom je een piek tegen en dat is die ene maand ramadan beste mensen er is maar één weg één weg die leidt naar het paradijs dat moet je goed beseffen Eén weg er zijn niet meerdere wegen die leiden naar het paradijs Eén weg Vandaar dat de profeet zoals benoemd met Sa'ud radiyallahu anhu zegt in een overlevering. Gatta gattan. Kaal, Hadha Oftewel de profeet die tekende een lijn op de grond. Trok een lijn op de grond. Eén lijn. Eén rechte lijn. En zij vervolgens tegen zijn metgezellen. Dit is de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens zegt Ibn Mas'ud, hij tekende aan de rechterkant en de linkerkant van die lijn, andere lijnen. Andere lijnen. En hij zei, wat betreft deze wegen, op iedere weg bevindt zich een shaitan. Bevindt zich een shaitaan, die uitnodigt naar zijn weg, op iedere weg. Een weg van alcohol drinken, een weg van ontucht, een weg van afdwaling. Een weg van innovatie, van religieuze innovaties. Een weg van hypocrisie. Een weg van ja, te loopkijken met je aanbidding. Allemaal wegen. En de shaitaan nodigt uit naar die wegen. Wie is degene die erin slaagt om zichzelf te redden? Om zichzelf van deze ellende te verlossen? Degene die op die rechte lijn blijft lopen. Degene die het rechte pad blijft bewandelen. Diegene is gered beste mensen. Diegene en niemand anders. Onthoud dat goed. El istiqam. El istiqam is standvastigheid. Sleutelwoord nogmaals. Nu kan zich natuurlijk de vraag voordoen. Iemand kan de vraag stellen. Maar hoe kunnen wij standvastig blijven? Ik zal jullie een aantal handvaten geven. Dat hebben wij allemaal nodig. Allereerst. Willen wij standvastig blijven beste mensen. Dan dienen wij ons contact met de Koran te vernieuwen. De profeet sallallahu alayhi wasallam, Zoals jullie allen weten. Zijn leven stond in het teken van de Koran. Hij stond in nauw contact met de Koran. Zijn leven werd overschaduwd door de Koran. In zoverre dat Aisha radiyallahu anha zegt. En ik heb vaak deze overlevering aangehaald. Maar ik doe het nog eens. Want ik wil dat het tot jullie doordringt. Toen zij werd gevraagd over zijn gedrag. zei ze kanen gulukuhul koran. Oftewel zijn gedrag was de koran. Zo was hij sallallahu alayhi wasallam. Hij was niet iemand die alleen maar de koran verkondigde. Doorgaf aan anderen. Hij was iemand die de koran tot uitvoer bracht. Die de Koran naar daden vertaalde, sallallahu alayhi wasallam. En als wij menen volgelingen te zijn van Mohammed, sallallahu Waar blijft die vertaling van woorden naar daden? Waar blijft die? Wil je werkelijk een volgeling zijn van Mohammed, sallallahu Dan zul je het woord, dan zul je de daad bij het woord moeten voegen, zoals ze zeggen. Alleen dan ben je een ware volgeling van Mohammed, sallallahu alayhi wa Zijn leven stond in het teken van de Koran. Maar desondanks, als deze maand aanbrak, zoals we weten, ontmoette hij Jibril. Ontmoette hij Jibril om nog meer Koran te reciteren. En nog meer de verse van de Koran te overpijnzen. Zo was hij, sallallahu alayhi wa sallam. Hoe staan wij tegenover de Koran? Laten wij nu eerlijk tegenover elkaar zijn. Laten wij nou eerlijk tegen onszelf zijn. Dat is belangrijk, dat is de eerste stap dat wij toegeven. Want als wij niet toegeven... dan zal er ook geen verandering optreden. Hoe staan wij tegenover de Koran? Hoe is het gesteld met ons contact met de Koran? Het is slecht gesteld met onze verbintenis met de Koran. Het is een schande... om te zeggen dat je een volgeling bent van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat je de Koran lief hebt. Omdat het de woorden zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar je neemt niet eens de tijd... Een paar minuten, een half uur, een uur om in de Koran te kijken en te lezen. Maar voor wereldse zaken heb je alle tijd. De Koran is jouw leiddraad. De Koran is jouw gids. De Koran is jouw leraar. De Koran is jouw vriend. De Koran is alles wat je nodig hebt. Zonder Koran kom je er niet. Red je het niet. De Koran kan jouw hart verstevigen. En daarom iemand die in nauw contact staat met de Koran, die hoor je niet klagen over het feit dat hij de ene keer de weg van Allah inslaat en de andere keer van die weg afwijkt. Wij We lezen in de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft. In de Koran, het volgende in surat al-furqan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة fuadak Wat zeiden de ongelovigen? Wat zeiden de veelgoden aanbidders? Ze zeiden: Waarom is die Koran niet in één keer aan Mohammed geopenbaard? Eén keer. Waarom niet? Een vraag. Waarom niet? Wanneer Allah subhanahu wa taala het antwoord gaf, het ultieme antwoord gaf, Hij zei. Het is bedoeld namelijk dat het zo geleidelijk, stapsgewijs neergezonden wordt. Het is bedoeld om jouw hart te verstevigen. Om jouw hart te verstevigen. Telkens als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam door erbarmelijke tijden heen moest. Hij kreeg het moeilijk. Hij werd beledigd. Hij werd geslagen. Hij werd geschoffeerd. Mohammed is ook een mens... Die kan er ook helemaal doorheen zitten, sallallahu alayhi wa sallam. Maar dan openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala een verzameling versen of een hele hoofdstuk om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam er weer bovenop te krijgen. En ook voor ons kan de Koran als versteviging dienen, beste mensen. Maar dan moeten wij wel de afspraak met onszelf maken om dagelijks een half uur aan de Koran te besteden. Zorg ervoor dat je altijd dat boek bij je hebt. Waarom niet? In je auto. Als je vrije tijd hebt, sla het open lezer in. Op school heb je vrije tijd lezer in. Op je werk heb je vrije tijd lezer in. Dat is de beste tijdbesteding die je maar kan bedenken. Koran lezen beste mensen. Een andere zaak die een bijdrage kan leveren aan het verstevigen van je hart is namelijk het volgende. Dat jij je houdt aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je gelooft en met goede daden komt. Jullie zijn niet vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Yuthabbitu Allahul laddina amanu bil qawli fil hayati dunya wa fil Fil hayati dunya wa fil akhir Gelet op deze woorden. Yuthabbitu Allahul laddina amanu. Eerst benoemt hij een voorwaarde. Niet voor iedereen geldend. Voor de duidelijkheid. Alleen voor degenen die geloven. Degenen die geloven. ladina amen. Deze Koran is een genezing voor degenen die geloven. Deze Koran is een leidraad voor degenen die geloven. Deze Koran is een leraar voor degenen die geloven. Diegenen die geloven. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zal hun harten verstevigen. Met de uitspraak waar het allemaal om gaat. Die uitspraak van La ilaha illallah. Die uitspraak van tawhid. van de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Erkenning van monotheïsme tijdens hun leven en in het Hienamos. En de geleerden zeiden: met het Hyanamos wordt hier gedoet op het graf. Op het moment dat hij daar wordt geplaatst en hij wordt verlaten. Iedereen laat hem in de steek. Je vrienden, je o zo dierbare vrienden laten jou in die steek. Je moeder. Die je zo lief had. Laat je in de steek. Je vader. Die zijn hele leven heeft toegewijd. Aan het opvoeden van jou. Laat je in de steek. Iedereen laat je in de steek. Niemand kan nog iets voor je betekenen. En op dat moment. Als je daar ligt. Onder de grond. Begraven. Op dat moment. Kun je geen beroep meer doen. Op wie jij bent. Op wat voor werk jij hebt verricht. Wat voor studie je hebt gevolgd. Er is maar één zaak wat telt. Één zaak beste mensen. En dat zijn jouw daden. Wat heb jij gedaan? Goede daden. Een andere zaak. Die kan bijdragen aan het verstevigen van je hart. Beste mensen. Is dat jij terugdenkt. Aan onze vrome voorgangers. Want die hebben geleden. Die hebben heel wat meegemaakt. Maar toch hebben zij stand gehouden. Toch zijn zij niet gaan verzwakken ondanks alles wat hen is overkomen denk maar bijvoorbeeld aan de profeten Ibrahim a.s. een man die in zijn eentje het moest opnemen tegen iedereen in zijn eentje, in de strijd tegen Shirk al mushrikeen in zijn eentje werd hij in het vuur geworpen maar omdat hij vertrouwde in zijn heer, heeft Allah subhanahu wa ta'ala, die het vuur heeft geschapen, en ook van haar eigenschappen heeft voorzien en een van haar eigenschappen is namelijk warmte. Hij heeft die eigenschap, want hij is de schepper. Hij heeft die eigenschap uit het vuur weggenomen. Waarna Ibrahim salam veilig plaats kon nemen in het vuur. En hem niks overkwam, beste mensen. Terugdenken aan degene die voor ons zijn geweest. En wat zij allemaal hebben moeten doormaken. En een zaak die jullie zeker niet moeten vergeten. Als jullie willen werken aan het verstevigen van jullie harten... ...is namelijk het gedenken van jullie Heer. Vergeet je Heer niet. Vergeet hem niet. En dan zal hij jou ook niet in de steek laten. Het kan niet zijn dat een moslim door het leven gaat... ...zonder zijn Heer te gedenken. In een overlevering die vermeld staat in Sahih... ...geeft de profeet te kennen. En kijk naar deze vergelijking. Deze vergelijking is voldoende om te beseffen... ...dat het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala... Belangrijk is. En dat wij niet zonder kunnen. Hij zei namelijk. De vergelijking. Tussen iemand die zijn Heer gedenkt. En iemand die zijn Heer niet gedenkt. Is net als de vergelijking tussen iemand die leeft. En iemand die dood is. En deze woorden zijn voldoende om te beseffen. Dat het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala een benodigde zaak is. Willen wij op het rechte pad blijven. Gedenk jouw Heer. Zoals ook in de Koran vermeld staat. Als jullie mij gedenken, dan zal ik jullie ook gedenken. Met andere woorden, als jij je Heer gedenkt, als jij stilstaat bij de geboden en de verboden van jouw Heer, dan zal Hij subhanahu wa ta'ala ook voor jou zorgen. En over jou vaak. En jou op het rechte pad houden. Want denk niet dat jij het alleen kan. En dat is, een van, dat is de laatste zaak die ik tijdens deze lezing wil noemen. En die nodig is om je hart te verstevigen. Denk niet dat jij het alleen kan redden. Denk niet dat jij alleen in je eentje het rechte pad kan blijven bewandelen. Je hebt de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala nodig. En daarom zeg ik tegen ieder. Telkens als jij voelt dat die iman aan het verzwakken is. Werp je ter aarde. Verricht twee rak'at voor je Heer. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala tijdens jouw sujud om jouw hart te verstevigen. Om je sterker te maken. Wees oprecht. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala datgene jou geven wat jij wenst en wat jij wilt. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen te verstevigen. En ons allen op zijn weg te houden. Op het weg van het gebed. Op het weg van het vaste. Op het weg van het zaket. Op het weg van het hajj. Op het weg van het gehoorzamen van de profeet vrede zij met hem. En ons af te houden van de weg van ongehoorzaamheid. De weg van zonde. De weg van alcohol drinken. De weg van diefstal, De weg van de meest vulgaire taalgebruik. De weg van degenen die ontspoord zijn. وسبhanak اللهم بحمدك. Schaduw de la de la de wa